Het is drie uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De zomertijd is ingegaan. De klok is zojuist van twee naar drie uur gegaan. Dat betekent dat de nacht een uur korter is. De zomertijd is ingevoerd om een uur langer van de daglicht te kunnen profiteren... en energie te besparen. De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober. Koning Abdullah van Jordanië heeft een nieuwe regering beëdigd. De regering moet economische en politieke hervormingen doorvoeren... De premier werd voor het eerst gekozen in overleg met het parlement. Eerder koos de koning zonder overleg de kabinetsleden. Koning Abdullah kondigde eerder flinke hervormingen aan. Hiermee kwam hij tegemoet aan kritiek van de oppositie. Abdullah hoopt een opstand, zoals in andere Arabische landen, te voorkomen. Waarnemend president Maduro van Venezuela beschuldigt zijn opponent Capriles ervan geweld uit te lokken. Maduro wil komende week op campagne voor de presidentsverkiezingen van 14 april. Hij gaat naar de westelijke staten Barinas, waar oud-president Chavez geboren is. Zijn politieke tegenstander Capriles heeft aangekondigd dat hij daar ook naartoe gaat om campagne te voeren. Maduro wil met een bus door Barinas trekken. Hij zegt dat hij al een tijdje geleden dat heeft besloten en dat Capriles provoceert door nu ook te gaan. De Eiffeltoren in Parijs is afgelopen avond ontruimd na een bommelding. Een anonieme beller meldde dat er om half tien een bom zou ontploffen bij de toren. Daarop werden zo'n 1.500 toeristen en medewerkers geëvacueerd. Het telefoontje kwam volgens de politie uit een telefooncel in de voorstad van Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden. Het weer droog, kans op nevel en het vriest licht. Overdag in het noorden en oosten nog kans op een lichte sneeuwbui...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 Ja, en dan is het in één keer drie uur in de wereld van Filemon. Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde dingen in het buitenland werken. En uh, dit uur gaan we het hebben over de brandweer. Hoe zit dat in het buitenland? Uh, heeft die baan hoog aanzien of juist niet? Betaalt het goed? Uh, wat zijn het voor types die brandweer, brandweerman worden? En we gaan het hebben over de postbode. Het gaat slecht met de postbode in Nederland. Uh, er verdwijnen uh, natuurlijk veel postbodes, want ja... De e-mail is populair. Andere manieren om te communiceren, digitaal. Dus de echte brief, de echte envelop met de postzegel die dreigt te verdwijnen. We gaan dit uur een prachtige wereldreis maken. We gaan naar Sint Maarten, naar de Nederlandse Antillen. Uh, daar zit Jodene Ostania, de correspondent met de mooiste naam, vind ik zelf. Daarna uh, zakken we uh, af naar het zuiden, naar Peru. Een land in uh, Latijns-Amerika. Uh, vervolgens gaan we helemaal naar de andere kant van de wereld. Naar de Filipijnen. Karin Kwakkel zit daar voor ons. Uh, en dan gaan we weer terug naar Zuid-Amerika. Uh, om naar, met Niels Wenstedt te praten. Dus over de brandweer en over de postbode. Uh, het e-mailadres van het programma is dewereldvanfilemon.com. BN.nl, Dat is eigenlijk onze website wat ik nu zeg. wereld.bnn.nl. Dat is heel leuk. Uh, Katelijne, onze redactrice, eindredactrice samensteller. Ja, wat uh, koffie haalt ze ook. Ze doet eigenlijk alles voor het programma. Uh, die heeft daar ook uh, fotootjes van de correspondenten opgezet. Dus als je denkt van, goh, wat heeft hij een leuke stem. Ik zou oh, er ook eens een keer een gezicht bij willen zien. Dan uh, kan je naar de website gaan. www.wereld.bnn.nl En daar staan ook de drankjes van de Zuipservice in. Dan gaan we even een kort rondje maken langs de velden. Uh, we beginnen met Jodoné Ostania uh, op Sint Maarten. Goedemiddag. Goedemiddag, Filemon. Ik heb gehoord dat er iets is misgegaan met de keuken in jouw huis. <laughs> ja. Wat is er ik gebeurd? Dacht, ik vertelde Katelijnen over uh, wat was gebeurd. Ik. Uh, het is namelijk zo, in mijn vrije tijd bak ik voor mensen taarten en uh, kooi noemen we dat hier. Gewoon lekker, nee. Je en, bent de ideale uh, vrouw, dat hoor ik nu al. Ja, ja <laughs> inderdaad. <laughs> nou, ik ging uh, de oven aandoen en um, voorverwarmen. Dus het was aan het voorverwarmen, alles ging goed. Na twintig minuten ging ik kijken, toen was het uit. Dat vlammetje was uit, maar de oven was gewoon nog aan. En het, gewoon, het is echt zo stom, want ik heb het al eerder meegemaakt. Dus ik probeer het nog een keer aan te doen. En natuurlijk ontlost dat been gewoon helemaal in mijn gezicht. Oh. Haar verbrand. Ik heb mijn wenkbrauwen nog. Maar haar op mijn armen zijn weg. Op mijn voorhoofd. <laughs> maar je, je hebt geen brandwonden? Nee, nee, nee. Ik heb geen brandwonden. Uh, uh, het het komt wel allemaal weer goed. Ja, het was een split second dat het gewoon in mijn gezicht ontplofte, maar... Maar je schrikt je wel de tering? Ja, ik schrok me kapot. Ik dacht, ja. wat de fout. En je huis, is je huis beschadigd? Zijn de ramen nog heel? Ja, nee, alles is nog heel. Er zit uh, alleen overal kwarktaart alleen... op de muren. Ja, ja maar voor de, rest, voor de rest is gewoon, alles is gewoon goed gekomen. Ja, maar, maar je, was het een bakopdracht? Had je, moest je voor iemand iets bakken? Ja, ja, ik moest voor iemand twee taarten bakken en een paar honderd koekjes. Oh, en hoe heb je dat nu opgelost? En, uh, ja, ik heb gewoon de hele nacht doorgebakken. <laughs> want de oven zijn het Ik, was gewoon natuurlijk, nog. ik was, Ja, ja, ja, maar ja, ik was gewoon bang om het weer aan te doen. Ja, dus ik heb begrijp gewoon ik. gewacht tot mijn broerje thuis kwam. En toen is hij het voor me aangedaan. En, en de opdrachtgever is toch nog tevreden ge ge ja, geworden, ja, want gelukkig. Ja, het was gewoon lekker. Nou, ja. fijn. Hey, nee <laughs> blijf hangen. Dan gaan we het hebben over de brandweer. Had jij ook bijna nodig gehad. En over de postbode. Tot zo. Inderdaad, tot zo. Niels Wenstedt in Argentinië. Goeienacht. Mm. Goedenavond, uh, Fiedemond. Jij bent weer nieuw in ons programma ook. Wat doe jij precies in uh, Argentinië? Uh, ik werk hier als uh, persfotograaf uh, voor uh, onder andere het ANP... en andere dagbaden in Nederland. Ik ben tegenwoordig ook bezig met uh, wat tv-productie en um, wat andere reportages. Leuk, en toch? Binnenkort, uh, ja, zeker. Het is, uh, mag niet vragen. Het is uh, druk. We hebben Goede Poch, Maxima, De pauze, en we hebben Messi... Ja, ja, ja, het is natuurlijk voor, voor de Nederlandse krant is Argentinië natuurlijk uh, interessant. Uh, momenteel want het is niet altijd zo, maar nee. het gaat goed te doen. Ja. En hoe lang zit je al in Argentinië? Uh, kijk, ik woon hier sinds december 2009. Ja, het is, het is eigenlijk al een tijdje. En, ja, is al een tijdje. En ja. is het een land waarvan je denkt, van, daar wil ik voorlopig wel blijven wonen... of op een gegeven moment toch weer terug naar Nederland? Uh, terug naar Nederland zie ik niet echt als optie. Uh, Waarom niet? Als een vraag je nou heel. Sorry? Waarom niet? Um, ja, dat is ook wel mooi, een hele goede vraag. Krijg ik krijg niet direct een antwoord op. Uh -oh. Klimaat? Uh, nee, ik, uh, ja, ik ben hier, hier komen wonen. Um, ja, het zou je kunnen, Dat ligt mij wel. Ja. Maar of ik nou in al mijn leven in niet zou blijven wonen, nou nee. Maar voor de komende jaren zeker nog wel. Ik, uh, ik, ik hoop het, want dan kunnen we je vaak bellen in het programma. Bijvoorbeeld over de brandweer en over de postbode. Daar ga ik je zo meteen over spreken. Blijf okay. hangen. Tot zo. Frederik Kalle in Peru. Goeienacht. Hallo. Ook jij bent nieuw in het programma. Wat doe jij in uh, Peru? Uh, ik heb een stichting, mama Alice, en we werken met straatkinderen in de stad Ayacucho. En, en wat is werken met straatkinderen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Um, nou, wij, uh, met straatkinderen zoals UNICEF dat omschrijft. Dus kinderen van de straat en kinderen op de straat. En dat zijn kinderen. De meeste hebben wel nog een thuis... Uh, maar er zijn ook de straatkinderen zoals we die kennen... die, die drugs gebruiken en uh, ja, die moeten stelen om te overleven. Ja, het is misschien uh, ge geen hele vriendelijke vraag van mij. Maar, uh -huh. maar toch, waarom moet iemand uit Nederland die, die straatkinderen gaan redden? Uh, nou, redden is het sowieso niet. Uh, was dat maar zo. Dat zou ik eigenlijk zou blijven worden als we ze konden redden. Maar uh, ik... Denk als ik het nu bekijk... want er was geen project op die manier... dat zij het nu invullen... Uh, zoals uh, Mama Alice het dus doet... voorheen. Uh, maar ik denk dat het niet moeten is... dat het als iemand anders het daar zelf zou doen... zou het nog beter zijn. Daar hebben wij ook voor gekozen. Er is nu een Peruaanse die uh, het project leidt. Oké, okay. dat, dat, dat, dat lijkt me wel, wel goed, toch? Want als, je, als jullie daar weer weggaan... Was... Ja, dan, dan moeten ze ook geholpen worden, lijkt mij. Ja, dat was ook de doelstelling van Mama Alice... altijd om... Uh, om het project over te dragen. Uh, dus ik heb nu meer een iets afstandelijke functie. Maar ik denk wel dat het voor de donateur heel prettig is dat een Nederlandse nog aanwezig is. Om uh, een monitorrol te hebben. Hey, je zit wel echt in Peru? En, nou, op dit moment niet. Ben ik in Nederland om fondsen te werven. Maar okay. ik woon sinds acht jaar in Peru. Oké, okay, je kan het wel zo vertellen. Ik, wil zeggen dat, ja, ik wist dat niet hoor. Maar ik denk, je klinkt zo ontzettend goed en helder. <laughs> Ja, maar, ik was, ben in ieder geval blij dat je me kunt verstaan. Ja, heel luid en duidelijk. Dus, okay. uh, het klinkt geweldig. Ik, ik zou zeggen, blijf hangen. Dan gaan we zo meteen hebben over de brandweer en over de postbode. Oké. Okay. Maar je hebt gewoon een paasbezoek natuurlijk. Ja. Ja, gezellig. In het zuiden. Ja, in het zuiden, ja. Heerlijk. Lekker bourgondisch. Ik spreek ja. je zo. Karin Kwakkel in de Filipijnen. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik hoorde jij bent naar een kruisiging geweest. Oh. Ja, heftig. Je viel weg, het leek alsof je zelf even gekruisigd werd. Maar, maar wat was, wat moet ik me daarbij voorstellen, een kruisiging? Nou ja, er worden gewoon. Uh, eerst kom je daar aan en uh, we kwamen op donderdag kwamen we aan. Ja. Daarbij uh, werden we al zeg maar verrast uh, door uh, mensen die. Uh, ze slaan met een soort van houten balkjes of zo. Ze laten tegen hun rug aan. En yeah. vervolgens maken ze sneetjes in hun rug. En dan is het zeg maar... Ze slaan dan links naar rechts. Dus roodstekkers overal. En die het En ik had het totaal niet gehoord. Dus in eentje liepen er een paar van die... Ja. Nou ja, wij zeggen dit Maar het is... Uh, nou, die liepen voor mij. Nou en ze lopen met een zak... ...over hun hoofd. Het lijkt net een beetje de koelkoekklemp, zeg maar, hoe ze eruit zien. Oh ja. En, uh, en daarna, uh, nou ja, toen vrijdag... ...toen gingen we, zeg maar, naar uh, de plek, uh, die noemt dat Pampang. Mm -hmm. En uh, daar uh, ook eerst gewoon heel veel mensen die dat uh, pijngewijs zelf doen. En daarna uh, zie je mensen met een kruis van 20 kilo die door de straat lopen... Ja. En vervolgens gaan ze voor de kerk. Ze moeten voor zeven ze kerken, voordat ze aan het kruis gaan hangen. Moeten ze voor zeven ze kerken uh, Moeten, ze, moeten ze bidden, zeg maar. Mm -hmm. En dan, nou ja, dat is echt gewoon heel raar. Dan gaan ze voor de kerken zitten en dan vervolgens komen de kindjes bijstaan en die gaan ze samen met dat ding. Echt gewoon keihard. Of met gewoon, iets, ja. Echt raar. En iedereen, het is echt heel raar, want het is hey, Karin, ik is ga je, jou. Sorry, ik ga oh. heel even onderbreken, want je, je lijn is een beetje slecht. Dus we krijgen sommige delen van jouw verhaal dan daardoor niet helemaal mee. Oh, maar voor ik, jou is het heel goed. Oh, gelukkig. Nou, dan ga, dan, dan ga, uh, Katelijne gaat hier even kijken of ze jou iets beter kan uh, laten ontvangen. Zodat je de verhaal oh, wel, uh, wel duidelijk uh, de, de eter ingeslingerd wordt. En dan gaan wij ondertussen even luisteren naar, naar muziek, als je het goed vindt. Ja. Rihanna, het favoriete nummer van, uh, van onze redactie. Stay, van haar nieuwe album... Het favoriete nummer van de redactie van dit moment. Het is eigenlijk alleen katelijn die de redactie voert van het hele programma. Eh, Rihanna met Ste. Radio 1 PNN. De wereld van Philemon. Dan gaan we even luisteren naar wat geluid dat hoort bij het volgende onderwerp. Ja, er is niks aan de hand hoor. Als je nu de radio inschakelt en je denkt er is een hele grote ramp gebeurd. Nee hoor, het is uh, een, een fragment van uh, brandweer, uh, Sirenes. Want we gaan het hebben over uh, de brandweer. Er waren de afgelopen tijd wat grote uh, bos- en heidebranden uh, In de buurt van Utrecht, maar ook in Apeldoorn bij Radio Kootwijk. En toen dachten wij, nou ja, dan is het wel interessant om eens te kijken... hoe het zit met de brandweer in het buitenland. Uh, Bijvoorbeeld, hoe zit het met de brandweer op Sint Maarten? Daar zit Jodené Ostania. Ze werkt in het museum en bakt in de vrije tijd ook taarten en koekjes. Goedendag nogmaals. Hi, Filemon. Veel branden daar? Um, ja, bijna dagelijks. Want uh, mensen hier doen aan bosbranden, expres. <laughs> oh. Bijvoorbeeld, ja, <laughs> bijvoorbeeld wanneer. Um, iemand een, een stuk land heeft gekocht. Ja. Want het is, je moet je voorstellen, het is hier heel heuvelig. En het is groen. Of het is niet groen-groen, maar het is iets wat vroeger groen was, zeg maar. Bossen. En dat wordt dan plat gebrand wanneer iemand een stuk land heeft gekocht... en daarop een huis gaat bouwen. Oh, okay. En dat wordt dan gewoon in de fik gestoken. En dat loopt heel vaak uit de hand. Ja, omdat en ze dan niet goede... Is is niet goede brandgangen maken, of hoe heet dat? Van die stukken eromheen, dat, waar dan niks groeit... zodat de ja, brand zich niet uit kan breiden. Ja, inderdaad. Maar mag dat zomaar? Het ja, het mag, dat mag hier zomaar. Mensen mogen dat ook gewoon... Bijvoorbeeld als ik vind dat ik um, te veel groen in mijn tuin heb... dan mag ik dat zomaar in de fik steken en dan dat mag gewoon. Terwijl het wel slecht is ik voor een eiland, vind. toch? Ja, is het ook. En het is ook gewoon slecht voor de mensen die... Um, Sowieso voor de mensen die het doen, want je inhaleert dat gewoon. Mm -hmm. En als bijvoorbeeld een straat verderop, of een paar straten verderop... als iemand dat aan het doen is, dan ruik ik dat gewoon in mijn kamer. Ja. Ik inhaleer dat gewoon. En dan ben jij een taart aan het bakken en die gaat dan uh, smaken naar verbrande bomen. Ja. <laughs> maar het is wel bizar, want het is toch heel belangrijk voor een eiland... dat er heel veel groen is, ook in verband met erosie. Ja, sowieso, maar... Mensen, zijn hier, mensen doen hier gewoon wat ze willen, heb ik het idee soms. Ja. Maar het is niet alleen dat het uit de hand loopt. Het loopt nog erg uit de hand, want de brandweer die komt dan natuurlijk niet op tijd. En, en wat <laughs> gebeurt er dan? Wat is er bijvoorbeeld al gebeurd? Dat um, Laatst, volgens mij, is dat dit jaar nog gebeurd. Of eind vorig jaar is dat gebeurd Dat een he hele populaire um, dansplek, een beachbar... ...in de fik is gestoken door één van, van zulke bosbranden. Oh. Dat hele ding is gewoon plat gebrand. En jij ging er altijd naartoe om te dansen? Ja, ik ging er altijd naartoe. Ik bracht altijd mijn vrienden daar naartoe, die hier naartoe kwamen. Ja. Het, het is ook gewoon echt supergezellig. Het is op het strand. Ze hebben een dansvloer op het strand gemaakt... ...en het water komt dan gewoon daar naar boven. Het, is gewoon, het lijkt gewoon alsof je aan het dansen bent op zee. Hey, wij zitten hier in, in de lente, maar het, het vriest gewoon buiten. Hè? Dus hou je een beetje in, wat, wat betreft dit soort verhalen. Sorry, maar ik moet dat gewoon <laughs> <deden>? <laughs> Oh, ik verlang er zo naar. Het is wel platgebrand en dat is dan de oorzaak van zo'n bosbrand... die uit de hand is gelopen. Ja, en je hebt één brandweer daar, hè? Wat zei je? Je hebt één brandweer op Sint Maarten, toch? Ja, er is één brandweer op Sint Maarten... en die kunnen natuurlijk niet overal op dezelfde plek... op dezelfde tijd zijn op dezelfde tijd overal zijn. Nee. Dus vandaar dat ze ook laat komen. Maar persoonlijk heb ik het idee dat de mensen hier gewoon dat ze het gewoon um, alles op een hoopje gooien en dan gewoon een verder verder gooien. Echt gewoon zo roekeloos. Zonder er even bij over na te denken. Maar dat gebeurt in Nederland ook wel volgens mij hoor. Op het boerenland. Ja, ja ik ken het van het boerenland. Ja, als je groen afval over hebt dan steek je even de, even de hens erin. We zien eroverheen een hoppa. Ja, maar... Maar je ook dan dan de, ruimte. de ruimte, hè? Ja, één, je hebt de, de ruimte... en twee mensen blijven er gewoon bij... om te kijken dat het goed loopt, toch? Ja. ja. Nou, dat is nu niet zo. <laughs> hey, en, en die brandweermannen, staan die een beetje hoog in aanzien? Um, ja en nee. Het zijn wel um, jongens die, zeg maar... die zien er wel goed uit... En, uh, het zijn wel stoere gasten. Ik zit hier toevallig, op de, brand, of toevallig ik zit hier op de site van de Brandweer in Sint Maarten. Maar het zijn wel een beetje. Ja, ja, ja, ja. het zijn wel een leuke mensen om naar te kijken inderdaad. Maar kan je, kan je bij je ouders van een brandweerman aankomen? Als, als nee. zijnde je nieuwe vriend? Ik niet, nee. En waarom niet? Omdat het uh, bekend staat dat die brandweermannen hier. Nogmaals, het Eiland is echt heel klein. Ja. En de brandweermannen en vooral. Misschien moet ik dat niet zeggen. Dat is slecht, maar brandweermannen en politiemannen... Die staan, hier, die staan hier bekend dat ze meer dan één vrouw hebben. Oh. Ja, meer, dan, niet, niet meer dan één, meer dan twee, meer dan drie. Ik weet het allemaal niet, maar dat, dat is wel gewoon bekend hier. Dus nee, ik kan niet met de politiemannen en ook niet met de brandweermannen... thuis. je wakker op verschillende plekken een vuurtje aan. Ja. Maar er ja, doen toch sowieso heel veel, heel veel mannen. Het ja. lijkt me niet dat het bij de brandweer toch meer is dan dat bijvoorbeeld bij de plassoendienst. Nee, maar dat is gewoon, die, die doen het gewoon ook echt openbaar. O Openlijk, ja, ja. Dan wordt het een ja. beetje snel natuurlijk. Ja. ja. Omdat natuurlijk, ik ben een brandweerman, ik ben stoer, ik zie er goed uit. En... Ja, maar grappig, in Nederland is dat echt helemaal niet. Als je brandweerman nee. bent, dat je dan dat, dat, dat denkt iedereen van ja, je bent eigenlijk gewoon stiekem pyromaan. wat. wat, wat... <laughs> waarschijnlijk niet zo is, maar het is niet echt dat je denkt... Van, oh, daarmee echt de stoerste, stoerste jongen van de klas. Nee, maar hier is dat wel zo. Ja, grappig. Ja. Jodané, ontzettend bedankt voor je brandweerverhaal. No, Brandweermannen problemen. gaan dus meer vreemd dan anderen. <laughs> of ze doen het ja. openlijker. Een mooie conclusie <laughs> van het gesprek. Uh, Zometeen gaan we kijken hoe dat met de postbode zit. <laughs> is goed, tot zo. Tot zo. in uh, Argentinië. Goeiedag nogmaals. Ja, hoi. Journalist uh, daar in Argentinië. Uh, de brandweerman in Argentinië, staan die ook bekend om hun vreemd gaan? Uh, nee, Zo, zover ik weet niet, uh, <laughs> uh, maar, uh, ze hebben Qua aanzien uh, staan ze hier vrij laag. Uh, uh, sowieso de Argentijnen hebben niet echt uh, uh, iets met gezag qua politie, brandweer of ambulance. Uh, als die door de straat rijden, dan gaan ze toch niet aan de kant uh, voor de hoopdiensten. Nee. Maar, nee, nee, maar ik, ik vond het wel leuk om uh, de, de serenes van de, van de Nederlandse brandweer uh, weer even te horen. Want uh, we hebben hier de brandweer die rijdt hier met een uh, soort luchtalarm rond. <laughs> en, uh, ik kan mij herinneren, de eerste keer ja, toen was ik hier net in Buenos Aires. En toen lag ik in bed en toen hoorde ik die sirene En ik dacht van, ja, wat is een luchtalarm? Ja, ik ben, ben gewoon slapen. Ja. Maar goed, daarna, dan, dan, dan, dan zie je wel die brandweer weer bij uh, een tuffing. Uh, dat was wel duidelijk. Maar oh, in principe, ik zie, die, ik zie de brand heel weinig hier. Ik hoor ze meestal wel geweest alarm. warm. Ja. Heb je het idee dat er veel aan brandveiligheid gedaan wordt? Um, ja, je hebt wel eens af en toe brandoefeningen en dat soort dingen. Maar ja, als, echt, als er echt brand is, dan, uh, ja, dan uh, is het uh, zo snel mogelijk weggewezen. Want het is allemaal oud hier over het algemeen. Ja, want ik ben uh, in, die, in, die, in die sloppenwijken daar geweest in Buenos Aires. Maar ik kan me voorstellen als daar brand is, dan dat is echt een uh, mega-mega-ramp. Ja, ja nee, we hebben hier in uh, het centrum uh, een, een van die grootste uh, sloppenwijken met ongeveer 40.000 mensen. Ja, daar ben ik geweest, ja. Uh, een biezen trainen doen Ja. Ja. Uh, ja, als daar iets gebeurt, ja, dan hang je. Ja. Dan, daar niet. Ja. Uh, ja, goed, daar komen sowieso toch al eindjes hulpdiensten, dus hoe ze dat daar doen, ja, ik, ik zeg, ga binnenkort wel de biezen in en dan kan ik dat zo een keer gaan uitzoeken, maar op dit moment heb ik daar niet echt uh, zicht op. Nee. Als het lastig is om uh, daar binnen te komen. Maar wel bizar dat ze dan niet aan de kant gaan voor hulpdiensten. Want is er dan nooit discussie over dat, dat mensen dat wel moeten doen? Want het is eigenlijk heel asociaal. Uh, ja, maar uh, Argentijnen zijn best wel aardig geen volk. Maar als ze in de auto stappen, zijn ze gewoon steeds aardig asociaal. Maar ja, als, je, als er een ziekenwagen achter je rijdt, dan weet je ja, die, die, die moeten misschien iemands leven redden. Ja, maar ja, de, de Argentijnen ja, hebben meer zoiets van ja, ik heb haast, uh, ik wil daar en daar heen en de rest maakt het niet zo heel veel uit. Nee. En natuurlijk hebben we hier in Buenos Aires ook het, uh, het verkeer wat ook niet echt meewerkt. Nee. En heb je daar wel eens met Argentijnen over gesproken? Um, ja, Argentijnen die hebben zoiets van ja, ik, ik heb gewoon zelf haast, maakt mij niet zo veel uit. Nee. Dat is dat dus raar de toch? Die, die ik daarover heb gesproken. Ja. ja. Ja, zoals ik al zei, ze ja, in de auto stappen. En dan ja, ze zijn het toch best, uh, best wel, wel asociële. Want als jij zegt: flauw ze en, vallen op de stoep. En dan zou de wandel-, wandelaars zouden wandelaars jou wel helpen dan? Nou, ik heb eens ooit een keer gehad: toen stapte ik uit de bus. En ja, toen verslukte ik mijn enkel. Nou, ja, iedereen keek wel. En dan was er een jongen die sloeg een kruisje. Maar niemand die mij hielp. <lacht> ja, het kruisje het heeft mij ook niet echt geholpen. Nee, dat was waarschijnlijk wel als hulp bedoeld. Maar een beetje ja. He? Wel, ja. ja, ja. Hey Niels Wenstedt, uh, blijf hangen... want zometeen gaan we het ook nog hebben over een ander beroep... Uh, de postbode. Waarschijnlijk gaan nee. ze daar ook niet voor aan de kant. Uh, nou ja, nee. Ook nee. Niet, nee. <laughs> maar ik wil uh, zometeen wel weten of ze hun werk goed doet, uh, doen... en of ze überhaupt nog bestaan in Argentine. Dus ik zou zeggen, blijf okay. hangen. Dan gaan okay. we even luisteren naar wat feitjes over de brandweer... uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon... In Noorwegen heb je mazzel als je brand geblust wordt. De gemiddelde brandweerwagen is zo'n 20 jaar oud en een enkeling komt zelfs uit de jaren 70. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat wagens er tijdens de rit mee ophouden of zelfs niet willen starten. In de Westerse landen hadden de kazernes wenteltrappen. Op de begane grond stonden namelijk de paarden te wachten en op deze manier konden die niet bovenkomen. Werken bij de brandweer trekt voornamelijk mannen. De eerste Nederlandse vrouw meldde zich in 1939... en momenteel bestaat het korps voor 6% uit vrouwen. De wereld van Filemon. En wij gaan verder met onze wereldreis. Wij gaan naar Zuid-Amerika, naar Peru. Daar zit Frederik Kallen. Nogmaals, goedenacht Frederik. Hallo. Vrouwelijke brandweerman, heb je die in Peru wel eens gezien toevallig? Nee, die heb ik nog nooit gezien. Nee. Het is ook best moeilijk om bij de brandweer te komen. Dus misschien dat ze dan... Uh, het staat niet bij de selectie, heb ik gezien. Maar misschien dat, uh, dat ze er al uh, rekening mee houden... dat het voor vrouwen iets lastiger zou kunnen zijn. Ja, in, in Nederland is dus maar 6% van de, van de brandweermannen vrouw. Dus brandweervrouw. Ja. ja. Hoe zou het komen, denk je? Uh, nou, ik... Ik kan me wel voorstellen dat het gewoon traditioneel een mannenbegroet is en dat dat dan wel groeit, dat percentage, maar dat dat met de jaren groeit of zo, ik weet het ook niet. je denk dat het als, als het echt helemaal de emancipatie van de vrouwen klaar is, dat dan wel 50-50 zou zijn. Of dat zou het toch altijd wel iets mannelijks hebben? Nou ja, ik weet in elk geval dat het voor veel vrouwen heel aantrekkelijk is of een brandweerman met zo'n pak aan is. Ik weet niet of het voor mannen ook zo is. Als vrouwen dat hebben, dus misschien speelt dat ook wel een beetje Nee, mee. als vrouw is dat niet aantrekkelijk. Want dan krijg ik een beetje het politiebroeken gevoel. <laughs> nee, dan, eh, dat, dan speelt dat misschien mee dat het altijd een verschil zal zijn. Ja, ja. Wat vind jij het aantrekkelijk? Een, een man in een brandweerpak? Nee, ik heb niet zo heel veel met uniformen. Nee, nee. Er staat uniformen ook wel eh, gelijk aan meestal corruptie in Peru. Dus dat, ik ben wel beïnvloed. Ja, want eh, hoe is de brandweer in Peru? Ja, die hebben een geweldig imago. Eigenlijk van alle uh, officiële instanties hebben die het beste imago. Uh, en dat komt omdat ze vrijwilligerswerk doen. Dus uh, die... Um... Maar alle brandweer in Peru is vrijwillig? Ja, alle brandweer is vrijwillig. Ongelooflijk, ja. Ja, ik dat. Ja, je mag het dat. ook alleen worden als je al een beroep hebt. Dus ze zeggen, je mag geen bago, een, je mag geen klaploper zijn. Nee. Je moet een uh, beroep hebben. En, en dan zijn er nog wat, wat voorwaarden en dan mag je vrijwillig brandweerman worden. Heb je enig idee hoe, hoe, hoe dat komt? Dat het alleen maar vrijwilligerswerk is? Waar het vandaan komt? Want, want ik nee, ik zag dat het in 1860 opgericht was. Uh, maar werd niet uitgelegd... Uh, waarom, nee. uh, waarom het alleen vrijwilligerswerk is. Want in Nederland het is het deels vrijwilligerswerk. Hè? Je hebt natuurlijk de, de professionele brandweer... en de vrijwilliger brandweer. Ja. Ja. ja. En ze worden nooit verdacht dat ze zelf branden aansteken. <laughs> nee, dat is hier wel eens een keer geweest hè, Nederland, maar nee. Ja, Nederland hoor dat, dat wel Peru. eens. Nee, nee. En, en uh, in Argentinië hoorden we net dat mensen uh, niet voor de brandweer aan de kant gaan. Nou, Peru ligt ook in Zuid-Amerika natuurlijk wel veel verder weg. Uh -huh. Of uh, heel eind heel van elkaar verwijderd. Maar uh -huh. is dat daar ook zo? Of hebben ze daar wel respect voor de brandweer omdat het vrijwilligers zijn? Uh, nee, het is, het is wel een beetje te vergelijken met Argentinië. Ik vind dat altijd opvallend, want als ik weer in Nederland ben, denk ik... Ja, dit is eigenlijk normaal, dat iedereen meteen schuift en oplet. En mijn vader, als ik daar in de auto zit, die kijkt altijd meteen een spiegeltje. wordt een beetje zenuwachtig en gaat meteen plek zoeken om ze meteen langs te laten. Dat is in Peru ook helemaal niet, maar ik denk misschien wel iets... De Argentijnen hebben wel een beetje meer het imago dat ze wat... Uh... Wat misschien wat verwaander zijn, uh, zeker aan de auto, dat dan meer wat mannetjes worden ja. uh, dan de Peruanen. Dus misschien dat nog wat erger is in Argentinië. Maar ik, het valt me altijd op als ik in Nederland ben hoe netjes wij dat doen. Ja, want het is echt not, not, not dan om, om hulpdiensten in de weg te zitten. En mensen ook super asociaal natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar het is, het is wel een beroep waar veel respect voor is in, in Peru. Dat is ja, waarom wel? Peru wel. Echt en dat is wel, dan wel verwonderlijk, want uh, eigenlijk hebben we overheidsdiensten... en zo krijgen we weinig respect, omdat er zoveel corruptie is en uh, ja, zoveel leugens. Ja. Dus, uh, ja. maar, maar de brandweer is een uitzondering. Nou, ik ben benieuwd uitzondering. zo meteen om te horen hoe dat met de postboten zit. Daar gaan we het zo okay. meteen over hebben. Tot zo, Frederik. Tot zo. Karin Kwakkel in de Filipijnen. Ja? Nou, dit is, hoor je u wel goed? Ik hoor je echt ontzettend goed alsof je naast me zit. Oh, nou, dat is heel fijn. Dit is echt, echt geweldig. Dat is, uh, het klinkt een beetje oparig als ik ga zeggen. De techniek staat tegenwoordig voor niks. Maar dat denk ik soms wel een beetje. Ja, dat uh, is geweldig. Ja, ik zit nu ook op Skype trouwens. Ja. Dus misschien dat het daardoor komt. Ja, da daardoor komt het zeker, ja. Hey, de ja. brandweer in de Filipijnen. In Peru hoorden we net dat de, de brandweer enorm aanzien geniet. Hoe zit dat op de Filipijnen? Uh, hier denk ik ook wel, maar... Niet zo, ik, ik weet niet, het wordt niet zo heel serieus genomen of zo. Oh, want is, daar, is nee. er niet zoveel brand? Het zijn maar kleine dingetjes die ze op nou, moeten lossen. Nou, meestal, ik, ik heb jou eigenlijk nog niet echt hele grote branden gezien. Maar als er een brand is, is het meestal dat er elektriciteit wordt afgetapt en dat dat zeg maar misgaat. Ja. Dus dan zie je ze wel en dan zie je ook wel vlammen en dan zie je ze er ook wel omheen staan en dan wordt er ook wel geblust. Ja. Maar uh, nee, ik denk niet dat ze echt in heel erg, een hele hoge rang of zo staan. Nee, ze zullen ze dus ook wel niet zoveel verdienen. Nee. nee. Hoe, hoe zien ze eruit? Ja, ja ze zien eruit als uh, wij uh, verkleed gaan als uh, brandweerman met carnaval. <laughs> ja. Te ja. grote pakken en de kleine hoedjes enzovoort. Ja. Ik, ik kan ah, het nee, ja, heel erg... Heel raar. Je kunt ze ook niet echt serieus nemen door de kleren eigenlijk. Nee, dus ze struikelen bijna over een pijpen. Ja, zoiets. Ja. Vind jij het eigenlijk sexy ja. als, een, als een man er uh, uitziet als brandweer... en dan wel een goed pak heeft? Nou, de Nederlandse brandweermannen, ja, dat, dat is toch wel leuk om te zien. Ja, dat vind je wel hetzelfde. Ja, ja, ja. ja, ik heb geen idee. Ja, als, als een vrouw in zo'n pak loopt, dan denk ik nee. Ja. maar Misschien bij man is het wel iets anders met zo'n grote spuit in zijn handen. ja. Ja, maar het is goed maar, het is <laughs> maar de Filipijnse brandweer, ja. daar heb je dat dus minder mee, duidelijk. Ja, nee. Het is echt gewoon, uh, ja... Hey, uh, een beetje... Waar ik wel verbaasd uh, over was in, in Peru oh. en ook in Argentinië... daar gaan mensen niet aan de kant voor hulpdiensten. Die, die blijven gewoon rustig uh, rijden waar ze, waar ze rijden. Hoe, hoe zit dat in, uh, in de Filipijnen? Nou ja, hier heb je natuurlijk dat vreselijke verkeer dus ze zouden wel aan de kant kunnen gaan, maar ja, dat duurt dan ook weer drie uur. Ja. Dus nee, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als in uh, Peru en uh, die andere. Ja, dus je moet er niet aan denken dat je doodziek in een ziekenwagen ligt en uh, naar de andere kant van de stad vervoerd moet worden. Nee, want als je iemand in Nederland is, het als je belt en je hebt een hartinfarct, dan zijn ze er binnen tien minuten mm -hmm. als het goed is. Hier duurt dat denk ik twee uur of een uur of zo. Ja. Dus ja. dat is eigenlijk al. Uh, ja. Wat ben je ondertussen ja, nee. aan het doen eigenlijk? Ik zit nu op mijn bed, want daar is het enigste stukje waar ik heel goed wifi heb. Oh, Oké. Okay. <laughs> ik hoor <laughs> wat gerommel, dus ik dacht, uh, je weet dat het rondlopen met de computer nou, in je ja, handen of zo. Door, door, je... oh. door denk ik uh, auto's en zo. Oh ja, oh, het is toch nogal gehoorig. Want die huisjes, ja. kan ik kan me voorstellen dat het niet de meest luxe huizen zijn daar. Dat lijkt me wel heel brandgevaarlijk allemaal, toch? Nou ja, waar ik woon, dat is wel mooi. Ja. Ik woon op een heel plekje, maar het is niet echt brandveilig. Nee, nu nee, ik zo'n plafondijk. Nee. nee, maar al die andere huisjes allemaal... Ja, het is vooral dat, dat die elektriciteit tappen, dat wordt gewoon echt op een niet goede manier gedaan. En nee. als je daar iets fout doet, dan gaat het gewoon mis. En dan komt de brandweer en die zien eruit als een soort carnavalsverklede uh, mensen. Ja, ja, in een apenpak ja, apenpakjes. Dan ben ik benieuwd hoe de postbode eruit ziet. Daar gaan we het zo meteen over hebben... in het komende half uur van De Wereld van Filemon. Karin Kwakkel, ah. uh, dankjewel tot zover. Tot zometeen. Ja, en ondertussen ga gaan wij even luisteren naar muziek... van Terence Trent Darby. Het nummer heet Sign Your Name.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 Dat waren de Tunes. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. We gaan luisteren naar postbode Ari Kastelein, die 40 jaar postbode was. en uh, op zijn laatste dag de post bezorgt. Ik ben uh, begonnen op 2 maart 1970. Is er veel veranderd in die tijd? Heel veel. Heel veel. Zoals wat? Nou ja, vroeger moesten we dan alles met de hand sorteren. Hè. In de laatste paar jaar is het allemaal machinaal geworden. Dus het is een enorm verschil inderdaad, ja. Maar ken, dan... Kent u nou iedereen waar uw post blijven nou, ik heb, ik, ik, ik heb geboortes meegemaakt. Ik heb ook uh, bij mensen op, de, op het kraambed gezeten. Dat het net een kleine geboren was, dat moeders nog in bed lag. En ik kom naar boven met een bloemetje. Want zo ben ik ook nog met een bloemetje. En om die mensen te feliciteren, nou, dat werd wel zo in dank afgenomen. En wat ik ook altijd deed. Als ik in de gaten kreeg dat mensen, dat mensen jarig waren, dan had je op een gegeven moment zo'n stapel post. En dan schreef ik altijd de buitenaf van de envelop, ook namens de postbode, van harte. En dan kwamen die mensen drie, drie dagen later tegen. Kijk, nou, wat, wat stond daar nou op mijn envelop? Wat leuk, doet u dat bij iedereen post? Dus, nou, als ik de kans krijg, wel ja. Ja, mooie verhalen van uh, Arie Kastelein. Die uh, was 40 jaar postbode dus. Ja, en het gaat niet goed met de postbodes dus TNT heeft uh, 4000 banen geschrapt. En vanaf uh, 2015 moeten nogmaals 220 miljoen euro bezuinigd worden. Dus ja, de postbode, dat is iets wat aan het verdwijnen is in Nederland. Het worden er steeds minder. Uh, we gaan uitzoeken dus uh, hoe het zit met de postbode in het buitenland. Uh, je kan mailen naar het programma dewereld.bnn.nl... Uh, voor tips voor uh, als je correspondent bent uh, ergens of correspondent wil zijn. Je bent Nederland in het buitenland en je denkt... ik vind het mooi om op Radio 1 af en toe mijn verhaal te vertellen. Of als je denkt, Filemon, uh, zoek dat bepaalde thema is uit in het buitenland. dewereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Jodené Ostania op Sint Maarten werkt daar in een museum... en bakt ook nog koekjes en taarten voor mensen. Goeie, goeie nacht nogmaals. Goedenacht, Simon. En als jij, jij, jij, jij zendt vast wel eens een pakketje van Sint Maarten naar Nederland. Is dat een beetje te doen? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Oh, want je denkt, het komt uh, toch niet aan. Nee, inderdaad. Maar ik heb laatst wel een pakketje uit Nederland gekregen die uh, mij toe is gestuurd van een hele goede vriendin van mij... Um, ik had het voor kerst gestuurd, maar ik heb het vlak na Valentijns gehad. En het was dus, <laughs> ja. ja, dus kerstkaarten, als je kerstkaarten wil versturen, moet je er ongeveer nu mee beginnen? Ja, inderdaad. Het was eigenlijk een kerstcadeau, maar toen het aankwam was het een heel leuk cadeau. <laughs> maar de, de Sint-Maart is natuurlijk ook zo klein, dus als je daar ter plekke uh, iets wil versturen, dan, dan kan je het beter dan gewoon zelf langsbrengen. Ja, dat is waar. Dat is echt uh, waar. Ik kan hier, maar post, echt post sturen, dat doet bijna niemand meer. Iedereen gebruikt de e-mail, of nog sneller zelfs WhatsApp en uh, Blackberry Messenger, dat soort dingen. Ja. Echt, brieven sturen, dat doet niemand hier meer. Maar daarvoor gebeurde dat dus wel. Want ik kan voorstellen op een ja, eiland zie je elkaar natuurlijk ook heel, heel snel ergens uh, waar je het gewoon kan geven, die, die post. Ja, nee, maar. Mensen hier sturen elkaar geen post. Nee. Ik ga geen post sturen naar iemand die hier twee, twee straten verderop was. Nee, twee precies. De, en, en, en dan was het gewoon meer post naar Nederland bijvoorbeeld... of andere, andere eilanden ja. daar in de buurt. Ik moet wel zeggen... Um, de overheid stuurt nog wel brieven per post hier. Ja. Maar dat is dan ook echt het enige. Dus er is een postbode? Ja, er is wel een postbode. Maar het wordt eigenlijk alleen maar door de overheid gebruikt. Ja, en, en is die postbode betrouwbaar? Komen dingen wel aan altijd? Nee, niet altijd, omdat um, er zijn ook straten hier die geen straatnamen hebben. Oh ja. Dus, dus um, als de postbode het niet kan vinden, dan gaat het gewoon rustig terug. En maar wat, dan, maar wat uh, schrijf je dan op dan van op? Ja, dat is ergens achter bij het strand, ja, je weet wel. <lacht> nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar hoe gaat het dan? De straat heeft officieel wel een naam. Oh, ja. En de huizen hebben officieel ook wel nummers, maar als je zo door de straten heen rijdt en dat gewoon even da daar allemaal naar kijkt, dan zie je dat gewoon niet. Nee. Maar officieel heeft alles wel een naam en een nummer. Ja. Maar, maar mensen hebben daar natuurlijk ook geen TomTom. -tom. Nee. Nee, <laughs> nee. Nee, nee, Oh, eigenlijk wel, ja. Ik zie wel een TomTom -tom voor toeristen. Oh ja. Want uh, vorig, vorig jaar is dat uitgekomen. Oké, okay, dat is echt pas nieuw. <laughs> Wat zei je? Dat is pas, pas nieuw dus. Want, maar voor zo'n zo postbouw is dat ook wel handig. Want die straat die dan niet, uh, geen straatnaambordjes hebben... dan kan die op de tomtom -tom kijken hoe het eigenlijk heet. Ja, maar die gaan dat echt niet gebruiken hoor. Nee, nee, nee. Het zou wel handig zijn, maar dat doen ze niet. Maar wat wel grappig is... dat als ik... Uh, ik ik ontvang nog steeds post uit Nederland. Mm -hmm. Mijn belastingbrieven. Die komen dan wel gewoon altijd op tijd aan, hè? Ja, tuurlijk ja. Belastingbrieven uh, brieven komen altijd op tijd aan. ja Dat is heel wonderlijk, ja. maar dat, uh, dat werkte helemaal zo. <laughs> Helaas, hè? Nou ja, je kan ja. ook t, uh, geld terugkrijgen van de belasting. Ja, dus van de, dat is dan wel een, uh, een goed iets. Ja. Wat nog meer interessant is, onze postbode hier. Wij zijn. Ik moet je, je, je wel even corrigeren, want we zijn geen Nederlandse Antillen meer, hè? Nee, je hebt gelijk. Sinds 10, 10, 10 zijn we eigenlijk een. een... ...land within a country within the kingdom. Precies. Dus we zijn onderdeel van het Koninkrijk van Nederland. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus toen, dat, toen dat gebeurde op 10.10.10... -10 -10, toen, um, ...toen zijn we eigenlijk tussen haakjes onafhankelijk geworden... ...maar dus eigenlijk wel weer niet. Nee. En dus de post, ons postkantoor is toen ook los van Nederland geworden. En heeft dat het, het postkantoor goed gedaan? Nee, dat is dus niet goed gegaan en die mensen daar in het postkantoor, gewoon iedereen, heeft ook echt, volgens mij anderhalf jaar lang hebben ze gestaakt. Ja. Omdat de overheid hier aangaf dat er geen geld was. Anderhalf jaar, man. Ja, dus mensen hebben ook anderhalf jaar gewoon geen post kunnen krijgen. <laughs> bizar. Ja, bizar. Ja. Ja, maar het is wel echt zo. Want laatste Omdat vraag, vraag ben jij, vind jij dat goed dat het nu een onafhankelijk land is tussen haakjes? Of zou je graag het zit gewo uh, maarten gewoon zien als een gemeente van Nederland? Eerlijk had ik dat wel gewoon gezien. Ik had gewoon gezien dat het een gemeente van Nederland was. Want ja. het is nu al bijna drie jaar dat we tussen haakjes onafhankelijk zijn of moeten zijn. Maar... Het gaat, ik vind niet dat het goed gaat. Iedereen zegt het gaat langzaam en we moeten gewoon kleine stapjes maken. En bla bla bla bla bla. Mm. Het was gewoon veel handiger geweest, want het is ontzettend klein hier. Ja. Als ze gewoon een gemeente waren geworden van Nederland. Okay, duidelijk, duidelijk. Jodene, Ostania, ontzettend bedankt voor je bijdrage deze nacht. En ja, okay. uh, ja, dat je maar een heerlijke paasdag daar mag hebben op uh, Sint Maarten. Jij ook. Jammer van de sneeuw, maar ik hoop dat jullie nog naar jullie zin hebben. Dat vind ik lief van je. Ja, nou ja, het, het is een beetje doorbijten, maar binnen bij de open haard gaat het wel. Oké. Okay. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over de postbode uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Er zijn heel wat beroemde mensen ooit begonnen als postbode. Zo zijn The Office-acteur Steve Carell en ACDC-voorman Bon Scott ooit begonnen als postbezorger... en vergeet ook onze eigen darter Raymond van Barneveld niet. In Hongarije werken zo'n 10.000 postbodes. Eén daarvan doet alles nog met paard en wagen. De wegen zijn zo slecht in zijn bezorggebied dat je met een paard het beste van A naar B komt. In Argentinië heeft beeldhouwer Erminio Blotta... een bronzen beeld gemaakt van een postbode... bedoeld als hommage aan de bezorgers. De wereld van Filemon. Niels Wenstedt in Argentinië. Goedendag nogmaals. Hoi. De postbode in, uh, in Argentinië, doet hij wel zijn werk goed? Of is het net zoals op Sint Maarten... dat je je, of je kerstkaart pas met Valentijn aankomt? Uh, ja, zoiets wel, ja. En er zijn wel postbodes, maar ik zie ze eigenlijk nooit. Uh, met een gewone post gaat het eigenlijk best wel goed, over het algemeen. Uh, ja, het komt altijd maar aan. Ja. Uh, maar als je een pakketje gaat ontvangen, dan is het een ander verhaal. Want de postcode komt uh, alleen bij je thuis langs om een briefje in je bus te gooien. Oh ja. Uh, nou, dan ga je naar het postkantoor, denk je, ik ga het, het pakketje ophalen. Maar dan krijg je bij dat postkantoor een ander papiertje... om bij een ander postkantoor het pakketje op te gaan ophalen. En dus, on ondertussen had je bijna zelf uh, in Nederland op kunnen halen. Ja, inderdaad. Ja, maar is het niet zo dat, uh, dat er veel particuliere bedrijven zijn die daar, uh, die daar bezorgen? Voor parkeerplaatsen uh, Ja, dat ook. En uh, dat gaat over het algemeen nog een stuk beter. Maar voor de gemiddelde Argentijnen is dat dan eigenlijk te duur. Dat is ongeveer ja. ongebrekend 20 euro. Oh, dat is veel, ja. Ja. Uh, ja, goed. Alles, alles wat uit het buitenland komt, uh, dat gaat via de douane. En tegenwoordig uh, zijn er veel uh, nieuwe regeltjes en wetten om met alles qua import uh, aan banden te leggen. Mm -hmm. Ja, je moet altijd bij de douane ophalen en dan wordt het pakketje geopend en eventueel moet je bijbetalen. Oh, en Dan moet je natuurlijk daar weer heel lang wachten en dat is enorm gedoe, tijdrovend om dan uiteindelijk je spulletjes te, te, te, te innen. Ja, als je eenmaal bij het laatste postkantoortje bent, dan ben je gemiddeld twee à drie uur uh, kwijt. Ja. ja, er gaat echt veel mis in Argentinië. Er uh, gaat veel mis, um, ja. Ja, op een gegeven moment, ik woon er nu uh, ruim 3,5 jaar, dan uh, raak je er wel aan gewend. Ja, maar het was ooit zo'n welvarend land. Het land van uh, ja, Zuid-Amerika. Klopt. klopt. Maar ja, er is zoveel corruptie. Uh, ja, alle uh, politici uh, die, die over het land gewoon al keer leeg. Ja, ja, ja. daar kan je wel een beetje triestig van worden, toch? Uh, het is wel erg snel ja. Uh, ja. Er is ook weinig alternatieven eigenlijk, want we hebben nou uh, president uh, Christina ja. Kirchner en uh, die is in het begin wel goed werk te leven, maar dat is ook uh, een paar op. Ja. ja. Een dus... alternatief is eigenlijk ook niet echt. Nee, dus jij ziet de toekomst niet echt uh, niet rooskleurig in? Uh, ik denk dat we in de komende jaren nog wel een keer uh, elkaar zakten. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus, uh, dus, ja dat viel mij ook op toen ik daar was. Dat je denkt van ja, die, die stad, dat is, ooit is dat heel mooi geweest. Maar het is, je krijgt een soort vergane gloriegevoel ervan. Uh, ja, ja, eigenlijk wordt niks echt onderhouden. Uh, op zich gaat het niet zo heel slecht voor een uh, groot gedeelte van de, van de bevolking. Want als je hier uh, door, uh, door kapitaal heen rondloopt, uh, heb je één straat. deze heet Santa dat zijn 60 blokken met alleen maar winkels. Ja, winkels en, geweest, en, ja. En, ja, goed, er zijn altijd mensen, er wordt altijd wel al ongeveer gekocht. Maar ja, goed, dat is, dat is eigenlijk maar een klein gedeelte van de bevolking. En ja. Ja, het grootste gedeelte uh, woont toch in de provincies. ja. Dat uh, trekt allemaal niet naartoe. Ja, ja, ja. Nee, dus uh, met, de postbode, met de post gaat het niet zo goed, maar met Argentinië eigenlijk ook niet zo heel erg. Nee, Wat Dat is nee. je, de conclusie uh, van dit verhaal. Ja, dat komt wel om dicht. Maar voor de postbode gaan ze wel aan de kant, als die eraan komt? Uh, nou, de postbode lopen hier over het algemeen. Oké, okay, dus uh, die kunnen zich wel ja, prima, beter verplaatsen dan uh, de brandweerauto. Ja, dat is wel zo. Niels Wenstedt, ontzettend bedankt uh, voor uh, je eerste bijdrage in de, in de wereld van Filemon. Ik hoop dat, uh, dat we je vaker mogen bellen. Ja, geen dank, uh, zeker. Dank je wel. En uh, een fijne dag daar in Argentinië. Ja, oké. Okay. Frederik Kalle in Peru. Nogmaals goedenacht. Hallo. Uh, de postbode in Peru, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, die bestaat niet. tenminste, Volgens mij bestaat die niet. Ik heb hem ook nog nooit gezien. Uh, uh. Ja, er zijn wel postkantoortjes, maar dan moet je zelf de post ophalen. Of daar werken ook mensen. En als je dan de post een tijd niet ophaalt... en ze hebben tijd over, dan komen ze wel het pakketje nog thuis brengen. Maar dat uh, is bijna nooit zo. Maar als jij uh, post krijgt vanuit Nederland... Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? dat? Dat kan wel. Ik kan jou wel een, een pakketje sturen als ik zou willen. Ja, dan weet, ik, uh, dan weet ik dat er iets verstuurd is en dan ga ik af en toe vragen op het postkantoor of, uh, of de post gaat komen is. Ze, maar je weet en... dus niet wanneer het komt? Je moet dan de hele tijd naar het postkantoortje ja. om daar te vragen? Ja, en dat weet je ook niet, want soms is het binnen acht dagen daar en dan is het weer uh, vier weken. Oké, okay. dan moet je ook echt naartoe. Je kan niet even bellen of mailen of... Uh... Zitten, nee, je moet er, dan, nee, je moet er echt naartoe. En dan uh, zit er een mevrouw die uh, in gedaan, die helemaal niet geïnteresseerd is. En dan, als ze dan uh, zin heeft om met, met je te praten, dan zegt ze ga maar zoeken daar. En dat staan allemaal pakketjes en dan kun je gewoon tussen gaan zoeken of jouw pakketje ertussen staat. En dan mag je dat meer naar voren brengen en dan schrijft ze dat uit en dan heb je dat pakketje. Ik kan me voorstellen dat als je een commerciële partij bent, dat je daar snel voet aan de grond kan krijgen. Ja. Ja, ik denk dat het dan via de douane gaat, waar je hebt een container laten bezorgen en dan moet je het via de douane regelen. Dus alles boven een bepaald bedrag, ik denk 200 dollar of zo, uh, gaat via de douane. En dan, dan is dat wel, dan, dan, nou dat is ook een verschrikkelijke uh, romslomp, papieren om te regelen. Maar uh, daar is het wel duidelijker wie de, waar je moet zijn, dat ja. wel. Maar je kan het toch ook wel gewoon via commerciële bedrijven dingen, ver, dingen versturen? Oh ja, ja dat kan en dat wel, werkt ja. wel. Dat is waarschijnlijk duurder, maar dat, dat lijkt me dan wel goed werken. Ja ja. ja, ja dat zijn diezelfde bedrijven als die hier bekend zijn. ja En, en uh, heb je wel eens dingen verstuurd binnen Peru? Um, ja, dat hebben we ook wel eens gedaan. Dat doen we met Verpost, dus dat is het postbureau. Um, maar de meeste mensen, ja, dat doe je wel als je alles iets naar... Uh, instanties moet sturen of naar bedrijven maar ja. de meeste mensen privé mensen stuur je nooit post want die hebben ook geen postadres hè? Oh, okay. dus als ik vraag waar woon je dan zeggen ze ik woon daar op de hoek tegenover <laughs> dat en naast dat Ja, ja dat is en... lastig voor een postbode ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, Frederik Kalle ontzettend bedankt voor je eerste bijdrage in de wereld van Filemon. graag gedaan ik vond het heel leuk dus ik hoop dat we je vaker mogen bellen ik hoop het ook je, je blijft nog even daar Um, ja, ik ben van plan om de komende tijd nog in Peru te zijn, ja. Nou, gelukkig. Dan, dan spreek ik je snel, hoop ik. Oké, okay, tot ziens. Karin Kwakkel in de Filipijnen. Nogmaals goeienacht. Hallo. Hallo, via de Skype. Krijg je wel eens uh, post uh, vanuit Nederland? Nou, ik heb toevallig deze... Ik denk dat het woensdag was... dat ik thuis kwam en met een twee kaartjes onder mijn deur lagen. Uh, je... Met fijne paas. Dus die waren heel mooi op tijd. En, en, en je weet niet wanneer die verstuurd waren? Want misschien waren die wel met kerst verstuurd al. Nee, nee, ik denk drie weken geleden of zo. Oké, okay, dus de, de post werkt goed daar, heb je het gevoel. Nou ja, ik heb toevallig mijn kaartjes gekregen... maar je hoort ook wel mensen die er echt zes of zes weken of meer op moeten wachten. Ja. En die het dan later helemaal niet krijgen. Dus het ligt er wel een beetje aan of de postbode zin heeft. Ja, dat denk ik. ja. Want, eh, ja. Heb je het gevoel dat er veel post verdwijnt daar ook? Nou, er wordt ons niet echt aangereden om, uh, aangeraden ah. uh, om echt uh, dure spullen en zo te versturen. Nee. Dus echt hele belangrijke dingen. Want het wordt er gewoon uitgehaald, denk ik. Ja. Maar over het algemeen denk ik dat we tot nu toe met de groep vrijwilligers... allemaal nog wel onze post hebben gekregen. ja. En hoe ziet een postkantoor er daaruit? Ja, dat is een beetje raar. Je komt binnen en dan uh, heb je... Even denken, kom je binnen... Dan moet je eerst naar de balie voor een postzegel. Eerst vertellen waar je heen gaat, waar je heen gaat, wie je bent, bla bla bla. En dan uh, krijg je je postzegel. Dan moet je vervolgens naar een andere balie. En dan moet je weer al die gegevens opschrijven. En dan vervolgens naar die andere balie. Daar mag je pas je post bezorgen. Klinkt vanuit mijn oogpunt een beetje omslachtig. Ja. Is, is dat, staat dat symbool voor de Filipijnen? Zijn veel, veel dingen daar vooral officiële dingen daar zo ontslachtig? Ja, en heel sloom en alles duurt veel te lang. En... Oh, daar word ik altijd heel agressief dan. Ja, of kan, je, je kan je jij heel rustig bij blijven? Elke... Nou ja, ik denk wel van, uh, nou, wat is dit nou? Dat stomme gezeur Stop dat ding gewoon in die brievenbus. Ik we ook happy. Maar ja. dat gebeurt dus niet. Dat is alles hier, hoor. Je hebt hier ook voor alle functies heb je gewoon iemand. Dus alles wat officieel moet hebben, daar moet je echt extra tijd voor uittrekken. Ja. ja, ja. Karin, eh, ontzettend bedankt voor je bijdrage deze keer. Dit eh, ging wel eh, lekker vlotjes. En officieel. Uh, goed, en ik hoop, je, ik hoop je snel weer te spreken via de Skype. Want het klinkt ja. hartstikke goed. Het leuk om ja, je stem ook je hier in het echt te horen het echt, ja. <laughs> maar meestal als ik het zelf terugluister, dan denk ik echt... Jezus, dat ik ook een stem. <laughs> echt? Oh, ja. Ja. <laughs> ja. Je hoort je eigen stem heel anders dan, uh, dan anderen die horen. Ik, mm -hmm. ik hoor mezelf ja, ook altijd waar. een hele mooie, lage, soort whisky-achtige stem. Maar als ik het teruggooi, dan valt het inderdaad ook altijd een beetje tegen. Karin, uh, dankjewel. Ja, dankjewel En een fijne dag daar uh, in, in, in de Filipijnen. Ja, dankjewel. Jullie fijne nacht nog. Ja, dankjewel. Fijne nacht. Frank, die hier aangeschoven is, die zometeen nachtbrakers gaat presenteren. Ja. Waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over het, uh, over het rookverbod, Filimon. Want uh, afgelopen dinsdag was er weer nieuws... dat ook in de kleine kroegjes uh, weer niet gerookt mag worden. Dat nee, mocht die, een tijdje maar die, wel. Maar er waren een paar van die kleine kroegjes... en dan hadden die die rechtszaken wel weer gewonnen, toch? Ja, ja de Kachel en, uh, in Groningen en uh, Café Victoria in Breda. Ja. Die hebben, maar dat is grappig. Die hebben vorige week hebben ze dus uitsluitsel gekregen dat ze gewonnen hebben. Ja. En deze week is het weer opnieuw ingevoerd, nieuw kabinet... Nieuwe regels. Dus ja, het, het, het heen en weer pong de hele tijd. Wel of niet roken. En uh, ja, nu, dus ook in die kleine kroegjes, weer niet roken. En daar wil ik het over hebben. Want ik ben een roker en ik vind het. Uh, ja, ik baad er eigenlijk wel een beetje van. Jij bent geen roker? Nee. Zit jij? Ik vind, uh, ik hou er niet van betutteling. Dus ik vind als er uh, echt behoefte is aan kroegen waar niet gerookt mag worden... dan, dan gaan die kroegen, die, die, die komen er wel. Maar die zijn er toch ook zat waar uh, je niet mag roken en waar je ja, wel mag roken? ik vind gewoon dat de regering zich daar niet mee moet bemoeien. Ik vind gewoon dat je, je, je moet gewoon kroegen hebben... en, en, en als er heel veel mensen niet meer roken... En die willen er ook vrij kroegen, dan komen die er wel. Als mensen comfort. dat En als mensen het niet uitmaakten, dan, dan gaan ze lekker in de rookkroeg staan. En jij vind je het erg? Nee, ik vind het helemaal niet erg. Wordt er ook wel een beetje bij, toch? Heb ik het altijd idee. Als je in een bruine kroeg staat. Ja, ja, ja. Asbakken op wel. tafel. Ja. Vind ja. Die rokerig. En ook ja. dat het een beetje rokerig eruit ziet. Ja, ja dat vind ik wel mooi. Ja. En ik hou er ook wel van om een sigaartje af en toe te roken. Ben jij een sigaar? Nou? nou. Ja, dat vind ik wel gewoon. Ja, dat vind ik dat... heel grappig. Had ik niet achter je gezocht. <laughs> ja, maar ook dat komt ook wel een beetje omdat ik natuurlijk zelf ooit gerookt heb. Ja, dat is voor mij al zes jaar geleden of zo. Maar dat ik het dan wel nog steeds wel lekker vind te roken. En ik vind het sigaartje ook, ook wel echt lekker. Maar nogmaals, ik vind het echt heel belangrijk dat gewoon... als mensen dan echt niet in een rokerige ruimte willen staan... dan komen er wel uh, niet-rokerskroegen ja. vanzelf. Ja. Dus en je rook dan niet jij een sigaartje in de kroeg? Ja, dat vind, uh, al, al, al, als het zou mogen zou ik het wel lekker vinden, ja. Ah, nou, oké. Okay. Nou, een ja, goeie. Met een watkaartje die ik hier oh, heb staan. Ja. of, of een glaasje. glaasje. Ja, lekker. je krijgt een glaasje. Heerlijk, absoluut wodkaatje. Ik maak me open.